We het. Zom, zon Zom, zee, zee, en zomerhit. Dit is ZFM zomer van de zomer van ZFM, met met nu de nacht. Zom, yeah, so Zom, the club, with our bodies rocking from side, to side side side. To side. Thank God the week is done. Nice I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 Thank you, DJ. <laughs> Heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten? Twintig oh. jaar. Live. Live. Dit is Twintig jaar ZFM. GFM. Al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it en jij bent erbij. Specializing in danger. I'm from Niagara Falls. And now I sit here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 ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is door alwegens met het NOS-journaal. De Nederlandse politie stopt alle projecten in Suriname vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. In een verklaring van de Raad van Korpschef staat dat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bouterse is in Nederland tot 11 jaar veroordeeld wegens drugshandel. In Suriname is hij hoofdverdacht in het proces over de decembermoorden. De Nederlandse politie was in Suriname onder meer betrokken bij de training van mensen. Volgens de VN worden in de overstroomde gebieden in Pakistan 3,5 miljoen kinderen door een gevaarlijke ziekte bedreigd. Het gaat er om diarree, dysenterie en tyfus. Ook wordt rekening gehouden met de uitbraak van cholera. Met de overstromingen zijn in Pakistan meer dan 1400 mensen omgekomen. Homo's in Californië mogen voorlopig toch niet trouwen. Vorige week oordeelde een rechter nog dat dat wel mocht, omdat het verbod in strijd zou zijn met de Amerikaanse grondwet. In afwachting van een beroepsprocedure mochten homo's van hem gewoon weer naar het gemeentehuis. Een hogere rechter heeft dat nu geblokkeerd. Die vindt dat de uitkomst van de beroepsprocedure moet worden afgewacht. Een voormalig soldaat in het Israëlische leger is in opspraak geraakt nadat ze op internet foto's had gezet... waarop ze poseert met geboeide en geblinddoekte Palestijnen. De foto's stonden op de Facebookpagina van de vrouw. Ze zijn intussen verwijderd. Het Israëlische leger spreekt van een beschamende actie en onderzoekt of de vrouw alsnog kan worden vervolgd. Het aantal jongeren dat op straat zwerft is hoger dan tot nu toe werd gedacht... De rekenkamer ging vorig jaar nog uit van 6.000 jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. De Stichting Zwerfjongeren Nederland zegt nu dat het er twee tot drie keer zoveel zijn. Het gaat volgens de stichting niet om verslaafden, maar om jongeren die hun baan hebben verloren door de economische crisis of die moeilijk contact leggen met hulpverleners. Het weer vanochtend bewolkt en regen in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag trekt het regengebied.